Minister Donner wil de Rijksambtenaren de komende twee jaar geen salarisverhoging geven. In een brief aan de vakbonden schrijft hij dat de salarissen van Rijksambtenaren... dit jaar al met gemiddeld 2% zijn gestegen doordat de eindjaarsuitkering is verhoogd. De minister wil verder het verbod op nachtdiensten voor 55-plussers opheffen. De ACO Literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Juryvoorzitter Halsema noemt, noemde Congo een meeslepend geschiedwerk... De Belg van Rijbroek won met zijn boek over de geschiedenis van Congo, ondanks ook de Libris geschiedenisprijs. Aan de ACO-literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.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 Dit was het Zandvoort Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. G -G -M -M. Met Met nu. De nacht. I wanna boom bang, We You're your one 6.9. Zie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 Dancing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 Stay. It's the thing, it's the thing you My night